12 uur, het NOS Journaal, Mark Visser. Goedemiddag, volle Domkerk voor herdenking Els Borst. Personeel zeeondercras Pieter Buren staakt... en Nederlanders in halve finales Short Track. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Langs de noordwestkust staat een zuidwestenstorm. En bij 9 tot 11 graden is het tamelijk zacht... Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui. En het wordt dan een graad of acht. De herdenkingsdienst voor minister van staat Els Borst... is vanochtend in de Domkerk in Utrecht. Borst werd maandag dood in de garage van haar woning in Beeldhoven gevonden. Ze is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Roel Pauw is bij de herdenkingsdienst. Roel, hoe is de dienst verlopen? Nou, Het was een heel waardige en gedenkwaardige bijeenkomst. Uh, Oud-minister Els Borst en minister van Staat werd in alle toonaarden geprezen... om haar deskundigheid, om haar nauwgezetheid, haar precisie werd geroemd. Maar ook haar gevoel voor humor. Het schijnt dat ze over een heel fijnzinnige, ironische uh, humor beschikte... Ze was zeer gewaardeerd bij haar politieke collega's... maar ook in de wereld van de medische zorg, de gezondheidszorg... waar ze natuurlijk heel veel voor elkaar gekregen heeft als minister. Een hartelijke, warme vrouw met grote betrokkenheid op de patiënten. Want er wordt vaak gezegd, Els Bos, dat is de minister van de Uitenergiewet, Dat is zeker ook waar. Maar wat er ook werd gezegd door verschillende mensen werd gememoreerd... is dat ze zich heel erg heeft ingezet voor de zorg voor patiënten. Bijvoorbeeld de slachtoffers van asbest en nog een heleboel dingen meer. Roger van Bokstel, de ceremoniemeester vanochtend... die zei bijvoorbeeld ook dat zij staat voor honderd wetten... op het gebied van de gezondheidszorg. Dus zij is meer dan de minister van de euthanasiewetgeving. Nu is er natuurlijk de afgelopen dagen vooral ook gegaan over wat er is gebeurd. Vorige weekend is daar nog iets over gezegd over de omstandigheden rondom haar dood. Ja, in indirecte zin mensen zijn... Uh, misschien moet ik dan even uh, oud-premier Wim Kok citeren. Boos, verontwaardigd, maar ook wel vertwijfeld waarom juist Els Borst... op deze manier aan haar einde moest komen. Want hij zei, zij heeft zich tijdens haar politieke loopbaan zo ontzettend ingezet voor een, uh, een, een menswaardig levenseinde van... en hoe kan het dan dat uitgerekend zij uh, in haar garage... door een misdrijf om het leven is gekomen? Je noemt uh, Roger van Bokstel, je noemt oud-premier Kok. Uh, wie waren er nog meer? Ja, een hele rij van uh, uh, mensen die, zij kent uit, die, die haar gekend hebben... uit de tijd dat ze politiek actief was... Uh, Kabinetsleden uit de kabinetten 1 en 2 Kok. Uh, Jacques Wallaag heb ik voorbij zien komen. Hans Weijers, Jan Pronk. Uh, natuurlijk ook heel veel mensen uit de geledige van D66. Uh, een van de founding fathers. Jan Terlauw was er uiteraard. Maar ook de jongere generatie Boris van der Ham. Uh, Sophie in het veld uit het Europees Parlement. De, de fractieleden van de Eerste en de Tweede Kamer... heb ik uh, aan mijn oog voorbij zien trekken. Uh, ook uh, ook. Echt stokoude politici. Uh, het echtbaar Lubbers kwam hier bijvoorbeeld ook nog voorbij... om uh, Els Borst, die, die toch heel veel waardering heeft genoten tijdens haar leven... de laatste eer te bewijzen. Dankjewel, We even Roel Pau bij de Domkerk in Utrecht. Zojuist is het personeel van de zeehondencrasse Pieter Buren in staking gegaan. Ad van Rooij, woordvoerder van de zeehondencrasse. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? Ja, wij staken omdat we de behandeling van de zeehonden niet goed vinden. En we willen deze raad van toezicht weg. Dat zijn uh, de twee dingen om met het eerste te beginnen. Um, de behandeling van de zeehonden is niet goed. Kunt u dat uitleggen? Nee. Ja, ik moet het even afbreken, want er staat hier iemand anders. Sorry, ik, het, het kan even niet anders. Um, ik moet even eruit. U... Vijf minuten. Meneer, u bent live op de, op de zender op dit moment, live op de radio. En hij heeft helaas de verbinding verbroken. We gaan hem zo natuurlijk meteen terugbellen, want we hebben toch aardig wat vragen te stellen dus over de buren waar het personeel dus in staking is gegaan. Ze zullen daar ook last hebben in ieder geval van de storm, want een deel van Nederland kampt voor de tweede keer in een week met storm. Op Vlieland wakkerde de zuidwestenstorm vanochtend al aan tot windkracht 9. Vooral het noordwestelijk kustgebied heeft last dus van die storm. De overige kustgebieden krijgen te maken met harde wind, kracht 8. En daarbij kunnen zware windstoten voorkomen. Voor alle provincies uitgezonderd Overijssel, Gelderland en Limburg geldt code geel. Dat is gevaarlijk weer, dat kan leiden tot schade en overlast. De storm veroorzaakt vertraging op Schiphol... en vliegtuigen moeten langer wachten op toestemming om te landen. En ook schepen in de haven van Rotterdam hebben last van de harde wind. Het NOS-journaal. Mark Visser. Dan naar Spanje. De Europese Unie roept de Spaanse regering ter verantwoording. De kustwacht zou vorige week met rubberkogels hebben geschoten... op vluchtelingen die via de zee naar de Spaanse enclave Ceuta proberen te komen. Correspondent Jessica van Spengen. Wat wil de EU van Spanje weten? De EU-commissaris Malmström wil uitleggen over wat er precies is gebeurd. Uh, en of er met rubberkogels is geschoten is op vluchtelingen. Vorige week probeerden zo'n paar honderd vluchtelingen via het water van Marokko naar Ceuta te komen. Dat is een Spaanse enclave in Marokko. Nou, dat, zo probeerden vluchtelingen Europa te bereiken. Daarbij zouden veertien mensen zijn omgekomen. Nou, er kwam al gelijk heel veel kritiek van hulporganisaties. Die zeiden dat ze geen toegang kregen tot de slachtoffers, dat slachtoffers hardhandig geweerd werden als ze probeerden in bootjes te komen van de kustwacht, uh, maar er zouden dus ook geschoten zijn met rubberkogels op zwemmende immigranten. En de EU-commissaris uh, zegt dat ja dat is zeer zorgelijk. Ze wil dat Spanje uitleg geeft en ze zei zelfs dat er mogelijke passende maatregelen komen. En is die uitleg er al gekomen? Nee, de minister ontkende eerst dat er zou zijn geschoten. Het hoofd van de Guardia Civiel ook. zeiden dat er alleen in de lucht was geschoten om mensen te waarschuwen. Maar gisteren gaf de minister toch toe. Um, en er doken ook beelden op waarop te zien was... dat er vanuit een boot van de kustwacht op het water geschoten zou zijn... op mensen die dus uh, aan het zwemmen waren. Ja, de oppositie reageerde fel en zei... Als het om Spanjaarden was gegaan met een geldig identiteitsbewijs... dan was uh, het hoofd van de Guardia Civil al lang zijn baan kwijtgeraakt. Uh, de oppositie eist dus ook dat hij opstapt en ook dat de minister opstapt. Maar uh, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Van tijd tot tijd uh, komt Ceuta in het nieuws. Die vluchtelingenstroom die blijft maar doorgaan. Ja, net als Melia is Ceuta een Spaanse enclave in Marokko. Vluchtelingen proberen dat gebied te bereiken, omdat ze dan dus in Europa zijn. Nou, ik ben onlangs in een controlekamer geweest van de Guardia Civil, en daar zie je ook dat via bootjes continu mensen ook via het water het vasteland van Spanje proberen te bereiken. Dus het is een probleem. Eh, Europese landen werken al beter samen via het Eurosur-systeem. Dat is een radardetectiesysteem, want het is natuurlijk niet een Spaans probleem. Eh, dat erkennen de EU-commissaris ook. Ze zei ook van we zullen ook er alles aan doen om met z'n allen het probleem op te lossen, maar dat wil niet zeggen dat de lidstaten niet de mensenrechten um, um, hem moeten handhaven. En ze wil weten of dat in dit geval gebeurd is. Dankjewel, correspondent Jessica van Spengen. De wintersportdrukte valt mee. Nederlanders die met de auto onderweg zijn naar de Alpen... voor een wintersportvakantie, hebben tot nu toe weinig problemen. Volgens de ANWB staan er alleen de gebruikelijke files... en zijn er geen meldingen over grote knelpunten. Het is ook bijna overal in het Alpengebied goed weer om te rijden. De Nederlandse regio's Midden- en Zuid hebben nu voorjaarsvakantie. Noord is volgende week aan de beurt. In totaal gaan zo'n 300.000 Nederlanders op wintersport.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 Zojuist is het personeel van de zeehondencres Pieter Buren dus in staking gegaan. In, ik sprak net met een woordvoerder, Ad van Rooij. Goedemiddag, u hangt weer? Ja, ja ik hang weer. Het was even zwaar niet hier, dus ik moest even iets regelen. Maar ik ben nu wel beschikbaar. Nou, dan gaan we snel door uh, waar we het over hadden. In de eerste ja. plaats vindt u de methode uh, niet goed. De manier waarop de zeehonden worden behandeld als personeel. Kunt u dat nee. uitleggen? Ja, dat klopt. Kijk, uh, wij kijken sinds een jaar naar het individuele dier... Dat wil zeggen, als hij goed in conditie is en zijn bloeddelans is goed en hij eet zelf en hij heeft een paar weken geen medicijnen gehad. Dan mag hij met ons weer, met ons op snel mogelijk terug in zijn natuurlijke milieu in de zee. Dan gaan we niet vasthouden totdat hij een bepaald gewicht heeft. En dat vasthouden, als ik, als ik u zo hoor, want als, we aan Piet ja. du, als ik Pieter Buren zeg, dan denkt ja. iedereen ook meteen aan Leni in het hart. En ja. uh, zij zegt eigenlijk, u noemt dat, dat vasthouden, dat is wat, wat Leni het hart doet en eigenlijk voorschrijft wat jullie moeten doen. Dat was ook altijd uh, het oude beleid, zeg maar. Dan moest een zeehond 35 kilo wegen voordat hij teruggezet uh, werd. Ja, en uh, dat is makkelijk, zo'n algemene lijn. Maar zeehonden zijn net als mensen. Er zijn grote, er zijn kleine, er zijn dikke, er zijn dunne. En we kijken nu naar het individuele dier. En dat is uh, inderdaad wat, uh, wat moeilijker, maar wel veel optimaler. En uh, dat is de ene kant van het verhaal. U zei net ook, u staakt omdat u het niet eens bent met wat er gebeurt in de Raad van Bestuur. Ja, de Raad van Toezicht heeft... Uh, dit oude beleid weer geordoneerd. Je we hebt ook weer mensen geschorst en mensen gedraagd met ontslag. We hadden eerder al uh, het vertrouwen in die raad van toezicht opgezegd. En wij willen nu uh, dat ze opstappen. Ze zijn nu een week of drie uh, zijn ze bezig. En in de drie weken tijd is er alleen maar ellende en rommel geweest. En wij willen gewoon uh, rust en uh, gewoon werken. En we hebben geen vertrouwen in deze raad van toezicht. Dus we willen dat, uh, willen dat ze opstappen. En in die raad van toezicht, uh, daar speelt Leni het hart ook nog een rol? Nou, ze zit er niet in, maar uh, uh, ja, iemand uh, die, uh, die ze heel goed kent, Wiebe van der Linden, zit er bijvoorbeeld wel in. Dus uh, we hebben daar ook niet zoveel vertrouwen in. We denken dat, uh, ja, via de omweg, daar toch nog, uh, uh, zeg maar, een, een lijntje ligt tussen uh, Leni en, en, en de crash. En we willen eigenlijk niet dat uh, Leni zich bemoeit met de operationele gang van zaken. Daar zijn nu andere mensen voor en die doen het goed. Dus wat het nu op is ook uh, bewezen uh, goed, want uh, het sterftecijfer onder de dieren die we opvangen is nog nooit zo laag geweest. Dat is een absoluut record. Ook externe medici en wetenschappers die zeggen: ja, dat nieuwe beleid, dat klopt, dat, dat is goed. Dat moet je volhouden. W wat, hoopt u, wat hoopt u nu met deze staking te bereiken? Nou, we hopen dat uh, de Raad van Toezicht uiteindelijk door heeft uh, ja, dat we ze niet vertrouwen, dat ze op moeten stappen. En dat wij uh, gewoon dat, nieuwe beleid, uh, dat oude beleid niet willen. We willen gewoon doorgaan met wat we deden. Dat was succesvol en dat willen we gewoon continueren. En de invloed van Leni het hart, Want het is natuurlijk, uh, ook al is ze in 2012 uh, gedwongen teruggetreden als directeur. Uh, haar invloed is natuurlijk nog groot. Die moet ook minder worden, volgens u. Ja, nou kijk, uh, Leni is 72. We hebben heel veel respect voor wat ze heeft opgebouwd. Het was echt nodig. Als je kijkt in die tijd, eind jaren 60, 70. Spoelde die zeerhonden bij het bosjes uh, dood aan. dan hadden ze even zwaar vervouwd. Dus haar manier van uh, op de barricade gaan en activistisch... dat heeft echt gewerkt. We hebben echt uh, heel veel respect voor. Alleen de tijden zijn nu veranderd. Uh, inzichten zijn veranderd. Dus ja, we willen Leni graag aan boord houden... voor ceremoniële taken en voor fondsenwerving. Maar niet meer bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. Dat, uh, dat kan niet meer. Dank u wel, Ad van Roy, woordvoerder van de Zeehondencres Pieter Buren. Natuurlijk uh, willen we graag met Leni het hart zelf ook spreken... maar tot dusver neemt ze de telefoon nog niet op... En Wiebel van der Linden, die dus door de Raad van Toezicht is benoemd... tot interim manager, die wil niet reageren in onze uitzending. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Eh, Volle Domkerk dus voor herdenking Elsbors. Personeel, zeeonderkres, Pieter Buren staakt dus. En Nederlanders in halve finale shorttrack. daar horen we zo meer over. Tot zover dit NOS Journaal. En u hoort dus zo het shorttrack bij De Taalstaat met Frits Spits.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 Vanaf nu is er constermet.nl. Snel antwoord voor de huisarts. Log in met je DigiD en stel je vraag wanneer het jou uitkomt. constermet.nl Opnieuw welkom op Radio 1. De taalstaat staat even in de wachtstaat. Sebastian Timmerman in Sochi, want de halve finale gaat beginnen... voor de dames van Shortrekken. En dat is dus een uh, belangrijk moment. Onder andere voor Yara van Kerkhoff op een uh, tot nu toe sensationele dag, moet ik zeggen. In uh, de Iceberg Skating Palace op dat prachtige Olympisch Park waar het lent is in Sochi. Binnen wel fris. En uh, Yara van Kerkhoff staat bij de startlijn en is vertrokken voor de 13,5 ronde. Zes vrouwen die strijden om twee plaatsen in de A-finale strakjes. En van Kerkhoff die bekend staat als een sprinter, sprint meteen naar voren. En neemt gedecideerd de leiding. Het is een verrassing dat ze hier al staat en kan ze nogmaals verrassen, maar ze heeft een wederom loodzware loting. Bijvoorbeeld door de vrouw die nu naar voren komt, de Chinese Zhu, de Olympisch kampioene van vier jaar geleden. Toen werd zij Olympisch kampioen op de 1500 meter voor de Koreaanse toppers Lee en Park van Kerkhoff achter Zhu in tweede positie. Smith, de Amerikaanse zien we ook weer. Oh, die deelt nu een beuk uit aan van Kerkhoff. Neemt daarmee ook de derde positie over. En dat zou wel eens zo'n een momentje worden, kunnen worden waar de juryleden straks naartoe terugkijken. Jaren van Kerkhoff daardoor weggezakt nu naar de vijfde positie. Dat was even een flinke, een flinke schouderduw die Smith uitdeelde. Van Kerkhoff nu even in de wachtstand als het ware. In vijfde positie, want ook de Canadese Drollet zit daar inmiddels voor. En kon, kan van Kerkhoff zich nog terugknokken in deze race. Jaren van Kerkhoff 23 jaar oud uit Zoetermeer. Leiding in handen van een Koreaanse inmiddels van Shim. Dat is ook even van de topfavorieten voor de Olympisch gouden medaille. op deze 1500 meter. En de titelverdedigster Yang Zhu in tweede positie. Van Kerkhoff wacht nog eventjes af. in de laatste zes ronden. die weer inmiddels zijn ingegaan. nog altijd in voorlaatste positie. De nummers 1 en 2 gaan door naar de A-finale. De nummers 3 en 4 strijden later vandaag. in de B-finale. onder andere klasseringen. Beide armen los even bij Van Kerkhoff. zoekt de gaatje. Dat vindt ze nu in ieder geval. Zo lijkt het. Gaat door naar 3. Gaat door inderdaad naar de derde positie. Want ze is in één keer Drolet voorbij. En die uh, Jessica Smith. En als er nu nog ergens nog een ander gaatje valt. Bij Shim en Zhu kan het misschien nog mooier worden. Alhoewel Drolet nu weer terugkomt. Tweeënhalf ronde nog te gaan. En van Kerkhoff weer in vierde positie. Dat zou dus wel genoeg zijn voor een plek in de B-finale. Maar niet voor een plek in de A-finale. En ik heb het idee dat het beste eraf is bij Van Kerkhoff. En dat idee wordt bevestigd door het feit dat zij een gaatje moet laten vallen naar Drolet. De Canadese die voor de rijdt. De A-finale zit er niet in. Die er niet in behaald worden zoals verwacht door de Chinese Zhu en door de uh, Koreaanse Shim. Zij gaan naar de A-finale. En Van Kerkhoff wordt misschien nog net op het laatste moment ook een plek in de B-finale onthouden. Dat uh, moeten we even gaan afwachten uh, wat dat betreft tot de fotofinish is uh, bekeken. Want ik had het idee dat de Amerikaanse Smith misschien nog net wel ietsje voor Jara Van Kerkhoff... de punt van de schaats in de blauwe lijn stak. En dat betekent dat Van Kerkhoff dat zou betekenen dat Van Kerkhoff niet bij de top 4 is geëindigd... en dat op die manier uh, het, uh, deze duizend meter erop zit voor Yara Van Kerkhoff. Terwijl we op de schermen in het stadion nog een keer zien... hoe uh, Van Kerkhoff die uh, enorme schouderduw kreeg te verwerken... van de Amerikaanse Jessica Smith. En de scheidsrechters zullen ongetwijfeld ook dat moment even terugkijken. Um, video referee, zoals dat zo mooi in het zo mooi Engels heet... sorry ja. voor het uh, Engelse woord. Maar, maar, maar kan, uh, kan, kan zij dan nog, in, uh, kan dan nog een gunstig uitslag nee, komen voor Nee, haar. Bij, niet. bij Van Kerkhoff niet, nee. Omdat ze op dat moment niet in een uh, super ideale positie lag. En inderdaad, ze is vijfde geworden. Die Amerikaanse Jessica Smith blijft in uh, de uitslag staan en heeft inderdaad de punt van de schaats nog net voor Jara Van Kerkhoff over de streep geduwd. het tegen de streep aangeduwd, beter gezegd. Dus Shoe en Shim naar de A-finale. Drolet en Smith nou, de B-finale. Jaren van Kerkhoff die zich kranig geweerd heeft hoor. in deze halve finale. Het Boven was verwachting overrassend dat ja? ze erin stond. Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik wel. is ze goed gedaan. Want het is een 500 meter specialiste eigenlijk. Het is een sprinter. Dus dan is die 1500 meter lang. Dat zag je in de slotronde voor Jaren van Kerkhoff. Geen schande dat zij uitgeschakeld is. De finale plaats wordt wel verwacht van Jorin En Zij staat met een strakke blik op dit moment klaar. Net ietsje achter de startlijn voor de tweede halve finale. Haar naam klinkt het geconcentreerde gezicht is nu ook groot zichtbaar op de schermen in het stadion die zo boven de baan hangen en daar gaat zij langzaam naar de startstreep toe. Als tweede naam wordt omgeroepen Bernadette Heidoem. Dat is een Europese topper. Een vrouw die al jarenlang meedoet. En een concurrente dus voor Jorien Temors. Agne Serai -Kaite. Dat is de derde vrouw in deze halve finale. Komt uit Litouwen. En die kent Temors goed. Van een, nou wat was het, half uurtje, uurtje geleden. Toen reed ze ook tegen die Litouwse in de serie. En die kwam er eigenlijk niet aan te pas. Ging wel door ook naar de halve finale. Maar de overtuiging Meter Mosda won, sprak toch boekdelen. Ariana Fontana is inmiddels al opgeroepen. Die hebben we al op het podium zien staan eerder deze week. Dat is namelijk de zilveren medaillewinnares van de 500 meter. Maar voor Fontana geldt eigenlijk hetzelfde als voor Jara van Kerkhoff. Is ook een specialiste op die korte afstand. Dan hebben we nog de Russin Olga Beljakova. De Japanse Ayuko Ito. En de Française Veronique Pierrot. Dat is de vrouw die is toegevoegd. Die werd onderuit gekegeld in de serie. En daardoor staan er niet zes, maar zeven vrouwen in deze halve finale. Want op het moment dat je onderuit wordt gereden... en je ligt op een gunstige positie... dat was in de vorige ronde... De eerste, tweede of derde positie in de wedstrijd. Dan kan je dus toegevoegd worden aan de volgende ronde. En dat is de reden dat we nu niet zes vrouwen, maar zeven vrouwen in de baan krijgen. Jorinta Tamors kijkt naar het ijs. heeft een rode bril opgezet. En nu klinkt het startschot en dat klinkt dubbel. Valse start in deze halve finale van de strenge starter van dienst op dit moment. De regels wat betreft valse start zijn hier ietsje anders dan bij de lange baan. Daar mag je één valse start per heat maken. Terwijl trouwens de valse start werd veroorzaakt door Bernadette Heidum uit Hongarije. Bij de lange baan schaatsen per rit dus één valse start, maar maximaal. En wie dan ook de tweede maakt wordt gedisqualificeerd. Bij het short track is het ietsje anders. Je mag er één per rijden maken. Maar daarbij geldt ook dat de derde in totaal bij de HEAT ook disqualificatie betekent. Dus er mag zeg maar, één valse start meer worden gemaakt dan bij het lange baan schaatsen. Deze macht is eventueel vals nog, maar nu gaat hij wel goed. En Jorien Tamors meteen resoluut naar de leiding. Dat is ook de tactiek die zij moet toepassen op deze 500 meter. Zij moet de anderen maar zien op te vangen als het ware. Nou, de eerste die een poging doet is de Japanse Ito. Die laat Tamors even voorbij gaan, want zo'n 1500 meter duurt lang. 13,5 ronde. En in het begin van de wedstrijd is het dan altijd eventjes aftasten geblazen. En nu denkt Temors, ja je kan wel wat Ito. Het is mij te druk in de baan. Ik probeer naar voren te komen. Maar de Japanse houdt Temors toch eventjes van zich af. En daardoor Temors tweede op dit moment. Armen op de rug. Iedere bocht eventjes die linkerarm richting dat ijs. Temors weer terug naar de kop. Zo hoort het. Dat doet ze goed. Zij moet het initiatief nemen in deze halve finale. Zoals ze dat eerder dus ook deed in de serie. Toen er niemand meer aan te pas kwam. doet nu naar voren. Hij van in één keer van 3 naar 1. De Hongaarse Temors. Termos is weer in tweede positie. Daar komt Fontana, die dus al een uh, medaille op zak heeft. Italiaanse dame, de sprinster, die nu de leiding op zich neemt. En Termos in derde positie. Dat is op dit moment niet zo heel erg, want er zijn nog ronden te gaan. Maar ze moet zich niet te ver laten wegdringen, want dat zou dan toch wel gevaarlijk worden. Want je moet maar kunnen naar voren rijden in de slotfase van zo'n 1500 meter. De Japanse Ito probeert nu buitenom te komen. En gaat daar denk ik ook in slagen, al raakt ze nu eventjes heidoen. Het wordt dringer geblazen, want ook Sarah Keite dringt aan. En dan gaat de Japanse Ito onderuit. Die is dus op die manier uitgeschakeld. En Temors nog altijd in derde positie achter Bernadette doet Die rijdt voorder en helemaal vooraan. Dus Ariana Fontana. Derde is niet genoeg. Jorin Temors moet naar voren. In de vier ronden die nog resteren in deze halve finale van de 1500 meter. Zoekend naar een gaatje dat er voorlopig nog niet is. Of houdt ze zich koel en slaat ze dadelijk toe in de slotfase. Want ook Temors weet wel dat bij Fontana dadelijk het beste eraf is. Dus nu gaat ze naar binnenzijde. Dat doet ze goed. Langs Bernadette Heidum. Die uh, gelijk een paar meter moet geven op Temors. Temors tweede nu. Achter Ariana Fontana. Heidum probeert terug te komen. Temors zoekt ondertussen naar een gaatje. Naar de koppositie. Dat is er niet. Nog altijd in tweede positie. In de laatste anderhalve ronde. Fontana maakt ook een goede indruk. En het gaatje valt achter Temors. En nu mag ze het niet meer weggeven in de laatste ronde. Want Heidum gaat helemaal stuk. Valt helemaal stil. En Jorien Temors gaat naar de finale. Op de 1500 meter. Want. Ze wordt tweede in de halve finale achter Ariana Fontana uit Italië. Jorin Tamors gaan we terugzien in de finale op de 1500 meter. Want ik heb toch geen rare dingen haar zien uithalen. Dus ik kan me niet voorstellen dat Tamors een penalty gaat krijgen. Jorin Tamors straks om 12 minuten over 1 zal dat zijn Nederlandse tijd in de A-finale op de 1500 meter. Want zij eindigt als tweede in deze halve finale achter de Italiaanse Ariana.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 Wat zijn het toch? Ja, welkom terug. Ja, de Olympische Spelen, die zijn belangrijk natuurlijk. En uh, ook erg mooi, tot nu toe. De commissie stiekem, dat klinkt toch als de titel van een nieuwe thriller van René Appel. Dat die commissie bestaat, weten we. Dus zo stiekem is hij niet. De benaming klopt ook niet. Stiekem betekent... In het geniep. Iets wat je eigenlijk niet mag doen, maar toch doet. Maar dat geldt dus niet voor deze commissie. Die mag doen wat die doet. Het is meer de commissie geheim. Of de commissie mondje dicht. Of de commissie lippen stijf op elkaar. Maar ja, commissie stiekem klinkt spannender. Vind ik ook. Stiekem. Jouw kussen zacht Op mijn natte dromen wang Bang van komen en jou gaan Slaat, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Lastig. Nog meer jij is fantastisch toch Glimlach lach in veel te grote tas Klein te zijn Fantastisch, toch? Sla, laat, lekker dingen. Want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? Laten we samen. I'm yeah.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 als ze goed is, Eva de Rovere, dat is ze zeker. Mooie stem, mooie liedjes, mooie teksten. En dan hoort het in de taalstaat. Wat we nog van plan zijn, Ruben Oppenheimer gebruikt zijn woorden om te tekenen. Schrijfster Yvonne Kronenberg wil met andere schrijvers de boekhandel redden. René Appel ontrafelt de taal van Maarten van Rossum in de TNA van Maarten van Rossum. En misschien een roman 1149, Hopende taal. Het is allemaal vandaag een beetje anders. Geef niet de Olympische Spelen zijn. Hartstikke mooi. Woord van de week. De vorige week moest in verband met Schaatsen uh, zonder woord doen, maar deze week wordt het uh, weer bekroond uh, met een woord. Aangedragen door hoofdredacteur Ton Den Boon van de Dikke van Dalen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het woord van deze week? Nou, het woord is publicus geworden. en Dat is een woord dat te maken heeft met uh, minister Ronald. Plasterk. Uh, het verwijst naar een, uh, een soort politicus die zich niet zozeer met het uh, politieke handwerk bezighoudt. Het vergaderen en schrijven dus van uh, het voorstellen. Maar vooral met het verkopen van zijn politieke standpunten in de media. En natuurlijk ook een beetje het verkopen voor zichzelf. Ja, en wie heeft, wie heeft dat woord geïntroduceerd? Publicus. Ja, ja, het woord stond deze week, uh, eerder deze week in Nederland. En vandaag staat het overigens in een iets andere vorm, namelijk publicitus in de volkskrant. Dus het woord leeft uh, duidelijk wel. Maar het is al wel wat ouder. Het is, uh, in, um, in de Raad voor uh, Maatschappelijke Ontwikkeling heeft in 2003 al eens een keer een rapport gebruikt. En zelfs iets eerder um, is het uh, ook al eens gebruikt. En bijvoorbeeld Pint Fortuyn werd ook wel eens als een publicitus of een publicitus. Aangeduid. Het is een beetje een tongbreker. Dit het is woordje, eigenlijk een, een, een, een comeback van, van het woordje. Wat, wat zei je: een tongbreker? Is het dat ja. misschien waarom het een tijdje weg is geweest? De ja, oorzaak? Dat denk ik. Dat denk ik wel, want dit soort woorden is erg lastig uit te spreken. Uh, het is heel veel duidelijk uh, waar het van afgeleid is. Het is natuurlijk een soort, uh, um, dit, heet, dit is een, een portemanteauwoord. woord. Een, een woord dat samengesteld is uit twee andere woorden. Publiciteit, in het geval, en politicus. En als je dan niet goed weet hoe, dat, hoe die samenstelling precies in elkaar zit, dan wordt het een lastig woord. Dan wordt het een beetje een tongbreker, uh, vergelijkbaar met uh, lange woorden als uh, jegers niet zo bijvoorbeeld. En um, ja, dat, dat maakt het lastig. Ja, en dat betekent dat het niet zo levensvatbaar is. Dat het geen lang leven is beschoren, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Hoewel het nu natuurlijk wel eventjes weer in het nieuws is. Ja. Dus het, kan, het komt vaker voor dat het eventjes geïntroduceerd wordt. Tien jaar geleden bijvoorbeeld. En dat ze nu uh, een leven ingeblazen krijgen. En dan, uh, ja, dan kan zo'n woord een, een, een tweede jeugd doormaken. En uiteindelijk toch nog wel een uh, boeiende omgangstaal. Hoewel dit toch een lastig voorbeeld is. Ja, tot volgende week, Tom. Radio Cartoon Ruben L. Oppenheimer. Ruben Oppenheimer, goedemiddag. Genomineerd voor de Press Cartoon Europe. Dat is prachtig, Ruben, gefeliciteerd. Dankjewel. En ja. Inmiddels is die prijs uitgereikt. En twee Nederlanders zijn hoog geëindigd. Ja. En Portugees heeft gewonnen. En ik zit er niet bij. Nee. Maar toch bedankt. We gaan zijn, dat is altijd leuk. Oh ja, dat is leuk. En we luisteren naar je Radiocartoon volgens mij volgens Skype. We gaan naar je luisteren. We zagen hem een, een biertje drinken met Willy. En knuffelen met rust. Maar ik vraag me toch af hoe de spelen in Huizen Poetin... ver weg van de bobo's en camera's worden beleefd. Roepen de Poetintjes boe en niet tijdens het toch wat verwerkte kunstrijden? Wordt er met schoenen naar het scherm gegooid... als de rodelaars laars op elkaar geplakt naar beneden zuizen. Kijkt Vladimir 1 minuut 1 à 42 seconden en een handvol honderdste ongemakkelijk naar zijn voeten of het plafond... tijdens de 1500 meter met die strakke schaatspakjes waarin geslachtsbobbels nu eenmaal niet helemaal weg te moffelen zijn. Ik denk het wel. Gelukkig zijn er nog, ook nog echte mannensporten. Waar echte Russen in uitblinken. Ik zie Vladimir Vladimirovich Poetin met zijn vrienden op de bank zitten. Wit-blauw-rode truien aan. Geen laf Hollands biertje, maar vodka op tafel. Zure haren en eieren. En een asbak vol peuken. Wanneer de Russische heren het ijshockey gaan winnen, zullen volwassen mannen elkaar... Huilend in de armen vallen. Om zich daarna snel te herpakken, kuchend de kleren glad te strijken en weer rust te worden. LOS Radio Olympia. het Gio Lippens. Ja, we zijn weer helemaal in de sfeer. Eh, dankzij deze radiocartoon van de Zeker. Ruben Oppenheimer. Eh, eh, Gio, nou ja, dat is goed nieuws voor uh, Jorien Termas. Eh, uh, uh, ja, het gaat geweldig bij het Shorttrekkers. Ze heeft de finale bereikt van de 1500 meter. En Sebastian Timmerman gelooft er dan nu ook echt een medaille. Ja, zeker weten. Want als je eenmaal in die finale staat, dan kan er. Uh, het is een cliché en een open deur. Maar toch uh, kan er van alles en nog wat gebeuren. Rijders kunnen onderuit gaan. En uh, Temors maakte een goede indruk hoor. Uh, Oké, okay, ze werd dan tweede in Haït achter Fontana. Maar dat was genoeg om door te gaan. Dus uh, een medaille is absoluut mogelijk voor Jorin Temors. Straks om 12 minuten over 1 begint die A-finale bij de vrouwen op de 1500 meter. Nou, bij het langlopen werden er al medailles verdeeld vanochtend. Er was op een mooi onderdeel, Jan Roels. Ja, de 4 keer 5 kilometer estafette vette voor vrouwen. Is eigenlijk een traditioneel onderdeel bij het langlaufen. De eerste twee van het team skiën dan in de klassieke stijl de 5 kilometer. De nummer 3 en 4 in de vrije stijl. Het was een fantastische wedstrijd met lang de Pinse en Duitse vrouwen aan kop. Maar in het slotrondje was daar opeens Charlotte Kalla, de Zweedse. Kalla die al zilver pakte bij het skiathlon onderdeel hier. Maar die ging fantastisch binnendoor bij de Duitse Dennis Herman in een binnenbocht toen ze het stadion inkwam bij het laatste rondje van 5 kilometer in de Vrije Stijl. Ze had een fantastische eindspurt, dus was daar de winst voor Zweden. Fantastische eindspurt dus van Charlotte Kalla. De Zweden pakken een gouden medaille. De Finne pakken een zilveren medaille en de Duitse vrouwenploeg een bronzen medaille. Dat betekent de Nooren verloren. En dat was het opvallende nieuws, ook bij deze 4x5 kilometer estafette. Want de Noorse ploeg, met al die grote sterren, zoals Marit Jurgen bijvoorbeeld, konden het niet redden, niet op het podium. Dus goud voor Zweden, zilver voor Finland en brons voor Duitsland. En er was ook nog een nabericht vanochtend. Uh, het freestyle skiën. Ja, daar hou je je hart altijd vast met ja. al die capriolen. Denk je wel eens nou ze breken hun nek. Nou vanmorgen is er een behoorlijk ongeluk gebeurd. De Russische freestyle skiërs Maria Komissarova is zwaar gewond geraakt tijdens de training. Ze kwam ten val tijdens uh, die training in het extreme park. Is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en volgens onbevestigde berichten zou ze haar rug hebben gebroken. Dat is na nieuws. Ja, en heeft dat ook te maken met de slechte sneeuw? Want het is daar te warm eigenlijk. Hè? Ja, maar ik weet het niet hoor. Ik denk dat het eerder te maken heeft met de aard van de sport Als je Capriolen ziet en uh, drie dubbele salto's. En, ja, het moet een keer misgaan. Dankjewel, Gio Lippens. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Ja, de boekenbranche beleeft zware tijden. Boekhandelketen Polaren heeft de deuren moeten sluiten. Nederlanders lezen meer digitale boeken, die daarbij ook nog eens illegaal worden gedownload. Een clubschrijvers van zijn uitgeverij Atlas, Contact, springt nu in de bres voor de boekverkopers. Onder meer Geert Mak, Nelke Noordervliet en Yvonne Kronenberg trekken de komende weken de, het land in om gratis lezingen te houden in hun favoriete boekwinkels. En zo lezers naar binnen te lokken. En bij mij is Yvonne, uh, Yvonne Kronenberg. Uh, Yvonne Kronenberg, goedemiddag. Hi. Hi. Uh, uh, waar, waarom is het belangrijk om uh, boekhandels een uh, hart onder de riem te steken? We zijn met z'n allen Griekenland. Hè? Uh, niet alleen de, de boekhandels, maar de schrijvers, de uitgeverijen. En uh, je moet elkaar een beetje helpen. En uh, door samen te werken kom je op... Leuke ideeën. Het is leuk om op te treden. Het is goed voor de boekhandel. En uh, wie weet kunnen we mensen animeren... om te komen luisteren, te komen kijken... en meer enthousiasme op te vatten voor, het, uh, voor boeken. Ja, maar we zijn samen Griekenland. Zo ernstig is de situatie dus. Nou, als ik nou het ja. zeg is dat nooit zo heel erg ernstig nee. bedoel, Maar uh, het, het is niet de leukste tijd. Nee. Niet de gemakkelijkste nee. tijd. Nee, Polaren ging vorige week dicht. Nieuws dat mensen bepaald niet onberoerd laat. Jammer, ik vind dat jammer. Ik vind dat een, een gemis in de mos. Voor mij is een boekhandel, hoort gewoon bij, bij, bij de kern van een stad. Ik wil boeken bestellen. en Dat kan gewoon niet meer. Dat is ongelooflijk. Heijn is het hart van de stad. Uh, een stad zonder goede boekhandel, in het bijzonder Heijn is geen stad voor mij. Dan kan je net zo goed meteen de Sint-Jan afbreken. Dat is Den Bosch. Ja, fragment uit Nieuwsuur van vorige week, vrijdag 7 februari. Be be bent, u, uh, bent u ook bang dat uh, veel andere boekwinkels uh, uh, dit te wachten staan? Nee, ik denk dat uh, vooral de, uh, boekhandels die, die, uh, met, met goed personeel, die, die, dat, dat enthousiast is, dat met de klanten praten, dat helpt bij het uitzoeken van boeken, uh, die gaan het uh, Die gaan prima het redden. Doen. Ja, ja, ja, ja, want ja. u trekt erop uit naar uw geliefde boekhandel. Hè? Waar gaat u heen? Nou, dit, nee, ik heb, ben zel, uit mezelf even bij Pantheon langs gegaan, want dat is bij mij om de hoek. En, uh, en dat is in. Dat is in Amsterdam. Oh, oh, okay. oh sorry. Ik denk ja. weer dat Nederland. Ja, ja, dat is een enorme is. provinciaal tegenover u zitten. Nee, dus, nee, nee. Dat, nee. dat is nee. mijn okay. fout. <laughs> uh, maar waar ik ook maar gevraagd word en ik hoop dat het niet urenlang reizen van Amsterdam is daar ga ik naartoe. Want ik vind uh, vooral de, de, de kleine boekhandels die enthousiast zijn die maken lezers enthousiast. En ik vind lezen. Heel erg belangrijk voor de mensen. Ja, en dan gaat u ook de mensen, met de mensen praten en de mensen vertellen. Slechts voor 10% van de 1,28 miljoen boeken op Nederlandse e-readers... blijkt betaald te zijn. Hè? En nu is er een actie, ik lees legaal... om piraterij in de boekenwereld tegen te gaan. Ik vrees dat de overheid echt serieus moet gaan kijken naar het, naar het illegaal maken. Ik denk dat uh, de straks schrijvers uh, hun, hun boeken niet meer als e book gaan aanbieden. Althans niet meteen bij verschijnen van een nieuwe titel... En dan nog kunnen ze het zo op internet zetten. hoor. Dat maakt verder ook niet zoveel uit. Maar, maar je voelt je een beetje machteloos. En ik heb nog het geluk dat ik veel boeken verkoop. Dus ik kan er nog van leven. Maar ik bedenk hoe dat is voor, voor beginnende auteurs... En en een wereld zonder literatuur en zonder lezen... dat wordt natuurlijk ook heel zielig en tragisch. Dat is een fragment uit het Radio 1-journaal van 5 februari. Aldus bestseller Saskia Noord. Bent u het met haar eens? Nee, helemaal niet. Helemaal mensen, niet? Ik, ben, ik ben veel gemakkelijker. Ik, denk, ik ben al lang blij als mensen enthousiast zijn om te lezen. Het is zo'n verrijking van de geest. Maar het is toch ook uw, uw inkomen? U, Jawel, maar toch als, geld je, mee verdienen? als je ieder dubbeltje... Uh, als je al maar je inspanningen moet richten op het vergaren van geld en het, het, het, het, alle, alle centjes die je toekomen ook binnenharken. Dan heb je een rot leven. Laat het gaan, laat het organisch gaan zoals het loopt. Als de mensen een poosje willen stelen, dan gaan ze hun gang maar. We verzinnen wel weer wat, waardoor we... Uh, uh, Waardoor we weer wel wat verdienen. Ja, dat, is, dat is het verzonnen. Hè? Want er is Spotify ja. voor de muziek. Ah. we willen ook nu met Boekenfai uh, beginnen. Uh, Kluun ziet daar wel iets in. Dat zei hij. Nou, uh, dat is onze huisintellectueel. Ja, die zal dat, het wel weten. Ja, is, is dat een huisintellectueel? Het is een, een inventieve jongen. Ja, dat, dat toch wel. Uh, in ieder geval zei hij dit in de nieuws BV op Radio 1.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 als dat met boeken ook zo is, dan is het toch een zegen... dat je binnen drie seconden de, nou ja, de alle schrijvers ter wereld... die ooit iets hebben geschreven in het Nederlands vertaald is... aan je voeten hebt. Het, het is niet zo dat je schrijver wordt omdat je een Cadillac wilt kopen. Je wordt schrijver om met Spins Bastiaan te spreken... omdat je zo'n drang van binnen hebt. Je wil, je moet, je, je wilt, zal. Je, moet, je mag blij zijn dat je de kunst mag dienen... En het is heerlijk als de mensen je boeken willen kopen. Maar dat valt niet eens alle schrijvers ten deel. Ten deel, we hebben een geweldige schrijver, Gijs Eilander. Die ja. prijzen heeft gewonnen. Prachtige boeken. Helemaal, ja, Prachtig mooie boeken. Ja, hele mooie boeken. Maar die, die, krijgt, die krijgt, krijgt geen voet aan de grond. Maar hij schrijft nou, wel, nog wel. Hij schrijft, en hij schrijft goed. En dan ja. komt binnenkort ook een boek. Maar die hoeft echt niet te denken dat hij daarvan gaat nee. leven. Nee. We verzinnen heus wel iets waardoor ja. we wat geld kunnen verdienen. Maar schrijven moet je doen omdat je het kan en omdat je het wil. En lezen moet je doen omdat je je geest wilt me meubileren. Marta Baalberge is een van de twee eigenaren... van uh, boekhandel van de Meer in Noordwijk. Doet mee aan de actie uh, Yvonne Kronenberg, waar u ook aan mee doet. Uh, dag, mevrouw Baalbergen. Ja, goedemiddag. Nou, dat is toch leuk dat Yvonne Kronenberg bij u gaat komen, hè? Uh, Nou, uh, ze is al een keer geweest. Ze is al één keer. Ik denk dat ze al drie keer in Noordwijk is geweest. Ja, en, en dat werkt ook? Ja, natuurlijk werkt dat, ja. En, en zijn het barre tijden voor de boekhandelen? boekhandelaren? Nou, ja. nee, nee, ik hou niet van, uh, van, uh, van barre tijden. Opeens zijn nu de kleine, wendbare boekhandels. die zijn helemaal in, die zijn helemaal hip. Nou, dat zijn wij al twintig jaar. En uh, je, moet met je, je moet met je tijd uh, mee. Je moet je aanpassen. Je moet kunnen meanderen. En je moet niet een salaris van 16.000 euro in de maand willen verdienen. Kijk, dit is een boekhandelaar naar, helemaal naar mijn hart. Ja, dat hoor ja. ik. <laughs> ja, ja, ja. Het is fantastisch om auteurs te ontmoeten. Het geeft uh, toch ja. een, een, een, een verbreding, een diepgang uh, ja. geeft het. Yvonne uh, is bij ons, uh, dat vorig jaar twee jaar geleden, in de huiskamer geweest. Uh, ja. En, nou ja. Dat met Met hondje. Ja. <laughs> Ja, ze komt, ze komt weer met Geert Mak en Nelleke Noordenvliet ook. Die uh, maken zich sterk voor uw branche, voor de boekhandel. Uh, mevrouw Baalbergen, fijn dat u even aan de telefoon wilde komen. Yvonne Kronenberg, dank voor de komst hier naartoe. Graag gedaan. Voor de sukkerbieten kruiden op de zwarte nijengrond. Voor de lange rechte wegen, tot aan de horizon. Mij ja, altijd weer dat breng wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier, alleenig hier op het platteland. Worden de dansen, hoog in de zomerlucht. Ik in de groene wieksbal zag je schrei of diepe zucht. mensen werd het plekje voor dat zo prachtig kan. Als alleen hier, alleen hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier. Ik ga hier nooit meer vast. Ik ga nooit meer weg hier. Ik geloof niet dat dat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 Allennig hier, op het platteland. En ik ga nooit meer weg. Ik ga nooit meer weg hier, maar je zal wel moeten, want we gaan naar Sochi. Sebastiaan uh, Timmerman. Sinkje Knecht. Ja, die In staat klaar. Ja, 24 jaar uit Bantegaar. Kun je boek schrijven wat hij dit seizoen allemaal al heeft meegemaakt. Nu moet hij zijn kop erbij houden. Moet hij zich uh, zijn emoties onder controle houden. En hij knokt in de komende negen ronden voor een plek in de finale op de 1000 meter. Maar wat is de tegenstand zwaar? Dawu Sin, regerend wereldkampioen uit Korea, rijdt Hanbin Lin in de baan. Ook uit Korea. En de rus Grigorev knecht in tweede positie. Achter die rus, achter Grigorev. Maar voor de Koreanen. Die moeten nu uh, de counter-attack, de tegenaanval dadelijk gaan openen in de laatste zet. Even ronde van deze duizend meter. Shinky Knecht kijkt keurt continu naar beneden. Als het ware tussen zijn knieën door probeert in achter te kijken. Dan ziet hij nu een van de Koreanen komen. En dat is Han Bin Lee. En die duwt Knecht naar buiten toe in de baan. Dit is zo'n moment waarover de juryleden dadelijk hun oordeel moeten gaan vellen. Hoe deze uh, uh, aanvalspoging is verlopen van de Koreaan. En dan moeten we gaan afwachten wat de juryleden daarover gaan beslissen. Want Grigorev en uh, Dawu Sin is dat. De andere Koreaan, de regerend wereldkampioen, zijn nu weg. Uh, Shinky Knecht moet nog proberen. Maar dat gaat hem niet meer lukken omdat... Het gat te dichten in de laatste drie ronden van deze halve finale op de 1000 meter. En dan is hij afhankelijk. Ligt zijn lot in handen van de juryleden. Wat Knecht lag in tweede positie toen de aanval kwam van Hanbin Lee. De aanval die niet correct leek te verlopen zoals wij het zo snel konden zien. Maar nogmaals, ik ben geen jurylid. Die staan wel met z'n drieën op het ijs. Laatste ronde voor Grigorev en Sin. Als ze op de been blijven gaan, gaan zij in ieder geval naar de finale. Dat gaat gebeuren. Grigorev wint de halve finale... En Dawu Sin komt als tweede over de streep. Shinki Knecht... ...komt als derde over de finishlijn. Ja, dan is het dus nu wachten op het oordeel van de scheidsrechters... ...aangaande die inhaalmanoeuvre van Han Bin Lee, die tweede Koreaan. We zien ook de, nou ja, lichte teleurstelling van de onzekerheid... ...dat moet ik zeggen, in de ogen van Shinki Knecht. Het hoort bij de sport, het short track. Daar gebeurt de tijd een heleboel, ook als je met vier rijders in de baan bent... ...in zo'n halve finale op de duizend meter. Iedereen wil bij die eerste twee rijden. We zien op het grote scherm die inhaalmanoeuvre nog een keer gebeuren. En dan zien we dat de Koreaan ernaast zat. En op dat moment in aanraking komt die Han in Lee met Shinki Knecht de controle over zijn schaatsen verliest. En dan Knecht meeneemt op het moment dat hij naar buiten toe glijdt. Ja, de scheidsrechters moeten daar hun oordeel over vellen. Als ik het zo zie op de grote schermen in het stadion ook, dan uh, heb ik de indruk dat de fout toch door de Koreaan wordt gemaakt. Maar ja, ik ben ook een Nederlandse commentator, dus wat dat betreft uh, ligt, uh, liggen de kaarten misschien iets wat mij betreft in het voordeel natuurlijk van uh, Shinky Knecht. De scheidsrechters naar de zijkant toe. Die hebben daar uh, ook zo'n groot beeldscherm waar ze uit uh, meerdere oogpunten kunnen kijken naar wat er precies gebeurde. Dat doen uh, twee hoofdscheidsrechters op de baan en dan zit er nog een video referee die komt volgens mij trouwens ook die video scheidsrechter uit Nederland. Dat is volgens mij de heer Bergsma tijdens dit toernooi maar hij zal ongetwijfeld wel gewoon objectief handelen. Die zit er dan ook nog bij om zijn mening te geven en dan kunnen ze beeld voor beeld voor beeld kunnen ze terugkijken en nog altijd geen officiële uitslag. De scheidsrechters hebben een oordeel nog niet geveld over die situatie tussen Hanbin Lee en Shinki Knecht. Het beeld wordt nog een keer teruggedraaid en terug gedraaid En op alle schermen in het stadion is die inhaalmanoeuvre nog een keer te zien. Ja, ik, ik heb toch de indruk dat de fout wordt gemaakt door Hanbin Lee. Knecht ligt in tweede positie op dat moment. Dus ligt in een goede positie, goede uitgangspositie. En Hanbin Lee, die houdt gewoon niet uh, de balans nee. op zijn schaatsen. De Sebast... druk kan die niet houden. Ja. ja, Frits? Ja, Sebastian, ik ben ook helemaal niet partijdig. Maar het is die Koreaan natuurlijk. Ja, dat, dat ben ik ook geneigd om te denken. En Shinki Knecht kijkt in volle, volle spanning wat er gaat gebeuren. Samen met Arie Koops. Maar voorlopig is er nog altijd niks officieels op de computer. Uh, aangaande deze situatie. Grigorev en Davon Sin. Die zijn dus wel door. En daardoor hoort u op de achtergrond het Russia, Russia, Russia. En ja, Knecht wordt toegevoegd. Nu is het officieel. Hanbin Lee krijgt inderdaad de penalty. Nou Frits, we hadden het goed gezien. We, we hadden, we hadden het, het goed gezien. We, zijn... we hadden het goed gezien. Wij zijn, wij, wij zijn volstrekt onbevooroordeeld. Dank Dankjewel, dankjewel. In de en Knecht, naar de finale op de 1000 meter bij de heren. TNA van de BNR, René Appel. Ja, vorige week was er geen TNA, de taal natuur van een bekende Nederlander, maar gelukkig nu weer wel. René Appel, taalwetenschapper en de door ons benoemde taal natuur René, goedemiddag. goedemiddag. Uh, uh, Maarten van Rossum vandaag, hoogleraar, historicus... en veelgeziene gast op tv. Wat zijn jouw eerste gedachten over hem? Het eerste wat ik dan denk, een cynische brombeer. He, dat wordt tot uiting gebracht door zijn stemgeluid. Maar als je hem ziet op de televisie ook zijn zwarte truis... een somber voorkomen... Dat is de eerste associatie met hem. Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie... dat er juist vandaag, gisteren, uh, deze week... nog een nieuw tijdperk is begonnen. Ja, dat was één dag na de aanslagen van 11 september. Wat valt op? Zijn nuchterheid. Hij is iemand die juist tegen het hele idee gaat van... je moet uh, je emotie tonen, je moet laten zien wat je voelt. Hij wil analyseren, beschouwen, hij wil rationeel zijn... en zich niet laten meeslepen. In die zin is hij ook heel erg onverstoorbaar. Hè? Hij laat zich niet van zijn stuk brengen nee, door nee. allerlei commentaren. Nee, want tien jaar na die aanslagen zat hij bij Knevel en Van der Brink... en werd hij geconfronteerd met de uitspraak die we net hoorden. Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie... dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Ja. Wat denk je als je dit terugziet en jezelf? Dat ik het grootste gelijk van de wereld had. Ja, ja. Ja. Ja. Ik vond het, de reacties in dat tijd volstrekt overtrokken. We hebben wekenlang een soort van hysterie gehad over... Een nieuwe koude oorlog. De derde wereldoorlog is begonnen. Het, het kon haast niet op. 256 gekaapte Jumbo's zouden zich op nucleaire reactors storten. Het, het was een ballet van, van de meest fantastische voorspellingen... waarvan er dus ja. geen enkele is uitgekomen. Ja, Dus je hoorde nog even het begin, hè? Het, ja, zoals het tien jaar geleden, geleden voor was. Ja. En nu, zoals het uh, daarna als reactie kwam, wat hoor je hierin? Wat hoor je in iemand die nogal voldaan over zijn eigen gelijk praat? en die tegelijkertijd weer duidelijk maakt... dat hij van die historie, van die opwinding, van op de emotietour gaan... dat hij er helemaal niets, maar dan ook niets nee. van wil hebben. Maar dat is ook wel knap. Hij kan, hij kan volledig afstand houden. Hij, hij houdt absoluut afstand. Hij brengt al die pieken en dalen van die emoties... brengt je terug tot een gelijkmatig patroon... waarin je duidelijk een boodschap kunt brengen... en duidelijk kunt laten zien wat er aan de hand is. Ik heb dat toen nog wel eens zo geformuleerd... van dat je Keller, als je hier iets over zei... dat je eerst je emotiediploma moest ja. halen. Eerst pinkt hij een traantje weg. Een oh. schokkende stem. En oh oh oh Ja, dan kun je wel aan de gang blijven met commentaar op het nieuws. Ja, en... ja maar er waren 3.000 doden toch, geloof ik? Ja. ja, maar ik herinner me kort... daarvoor was een aardbeving in Pakistan... er waren 42.000 doden. En daar, hebben we, daar kraai je erin aan. Maar... Ja, Heeft hij gelijk? Uh, hij heeft in bepaalde opzichten wel gelijk natuurlijk. Dat zeggen we allemaal. Alleen aardbevingen zijn er regelmatig vaker. En dat is allemaal heel erg. En er worden soms ook allerlei hulpacties voor op touw gezet. Maar dit was zo'n, ja, je kunt wel zeggen, spectaculair iets... dat invliegen van die Boeings op dat World Trade Center... Dat was iets speciaals. Ja, En hij heeft en, gelijk dat en, geweest... zag je ook wel. Hij ja. heeft toch zelf gezegd dat het spectaculair was. Ja. En er is je ook op aangevallen. Alsof het spectaculair alleen maar iets moois is. Ja. Maar het was spectaculair was. En daarom heeft het ook die aandacht gekregen. Maar hij probeert dan duidelijk de zaken weer naar rationele proporties terug te brengen. Dat is zijn taak. Ja, René, je houdt van Maarten van Rossum of je haat hem. Snap je dat sommige mensen hem niet kunnen zien of horen? Dat begrijp ik wel, dat begrijp ik wel. Want hij is natuurlijk ook altijd de bedweter. Hij weet het altijd beter dan de anderen. En dan wordt het niet moe dat te verkondigen. Hè? En hij scheldt mensen uit, hij benoemt mensen als halve garen, stelletje idioten en dergelijke. Dat zal ook onze inzet zijn bij de NAVO-top. Bent, uh, bent u bereid om bijvoorbeeld. De er zijn waarschijnlijk ongeveer 200.000 man nodig. En ja. een kleine 100 miljard per jaar. Om het land op de ja. lange termijn te kunnen stabiliseren. Er, ja, er, er moeten meer landen zijn die actief zijn. Dat geloof gelooft toch zelf ook, ook niet Kazaai, dat dat is. Maar die zei, het is opvallend dat een klein land als Nederland. Zoveel mensen leveren. Laat dat een aansporing zijn voor andere ja, landen. Ook België dat bijvoorbeeld. Dat vind ik ontzettend sympathiek. Wat, je... en, ja, maar, ja, wat doet hij hier? Wat doet hij hier? Hé, hey, uh, laat toen nog. Uh, premier Balkenende, we zijn hem ondertussen al bijna vergeten... Uh, die laat hij absoluut niet uitspreken. Hè? Dat is ook een kenmerk van hem. Hij laat mensen niet uitspreken. En dat kan de luisteraars ook irriteren. Omdat hij, maakt ook de indruk, zo overtuigd te zijn van zijn eigen gelijk... dat hij dat eigen gelijk er echt probeert in te drammen. Ik weet heel veel niet. Maar de kunst is natuurlijk... dat je het presenteert alsof je de almacht zelf bent. Nee, dat, dat was niet mijn ambitie. Oh, nee. Jeremy Paxman heeft als verdurend tussen... oh, do come on, als je het niet weet. weet je. Wel? Daar, daar ben ik geen voorstander van. Nee, ik nee. weet namelijk zoveel dat ik me niet schaam... voor die dingen die ik niet weet. Wat weet je niet? Wat, wat, ja. Wat, ja. Ja. Ja. De, het kwartje moest even vallen, René. Ja, ja, ja. En, maar, maar vooral dat punt... ik weet namelijk zoveel... Ja dat ik me niet schaam voor de dingen die ik niet weet. Dat is natuurlijk het, het, het opvallende van deze uitspraak. Ja, uh, deze vind ik ook heel mooi. Waarom is het feit dat koning Breukhoven... een vrouw van hopeloze onnozelheid... dat hij voor de tweede maal in haar leven verliefd is geraakt? Wat heb ik daarmee te maken? In de Frans Haalstraat in Utrecht? Geen bal. Er zijn speciale tijdschriften... voor geestelijk minvermogenden... Ja... Ik zeg dit met opzet, zo kwetsend mogelijk. Zeg maar rustig, er zijn een hele industrie toegesneden op randebielen. Die inderdaad zeggen, Connie Breukhove opnieuw verliefd. Ik moet even gaan zitten. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Ja, ja hij, is, hij is niet bang ook. Hè? Hij is absoluut niet bang tegen de haren in te strijken... mensen te beledigen, uh, dingen te forceren... dingen heel scherp te zeggen. Wat dat betreft fungeert hij als een echte cabaretier natuurlijk... op dit moment. Ja, ja. Blijkt uit zijn taalgebruik wie hij is... Dat vraag ik me af. Want dat ik ook wel het idee heb dat hij soms een rol speelt. En dat weet hij zelf ook. Ja. Ja. Dat weet hij zelf ja. ook. Ik vraag me af of hij onder vrienden met elkaar ook op die manier opereert. Ik betwijfel dat. Maar ik sluit niet uit dat we toch een flink stukje van de echte. Maarten Avrozen hebben gehoord. Dank je wel, René Appel. Schrijf de roman 1149. Maximaal 11 zinnen, maximaal 149 woorden. Komt uw roman in de taalstaat, dan wacht u een gesigneerde beloning. Stuur de romans naar taalstaat.kro.nl Dag Marieke Schutte uit Ahaus in Duitsland. Ja, hallo. Hallo, beeldend kunstenaar. We gaan naar je luisteren. Is goed. En uh, je geeft een signaal? Nu, nu. Begin maar. Oh, nu. Goed. Dit is de plek. Roestig zand, geladeerd met denigeur. Mijn grote teen stoot pijnlijk ergens tegenaan. Bij nadere inspectie een stuk schroot dat van de pomp afkomstig moet zijn. Ik sluit mijn ogen en proef het oerwater. Vluiden van jeugdherinneringen strelen mijn netvlies. Mijn opa staat daar met zijn knoestige handen en timmert naastig aan ons huzie. Apentrots overhandig ik hem de spijkers. Een gewichtige taak. Alles schiet goed op. Het resultaat mag er wezen. En volgens opa hoor je na gedane arbeid uit te rusten en een koel biertje te drinken. Als beloning voor mijn goede hulp mag ik een ijsje kopen bij het concurrerende campingterrein van mevrouw Izedoen. De teleurstelling is bitter. Ons huzie is geworden tot een hypermodern zomerhuis. Een kille wind steekt op en heeft het palet van warme kleuren snel verdreven. Hier heb ik niets meer te zoeken. Toch koop ik nog een ijsje. Erg mooi, dankjewel, Marieke Schutte. Zometeen kamerbreed met uh, Pieter Hilhorst, Helene de Boer en Joost Eertmans. Dat gaat over de gemeentelijke politiek, hè, Margriet Vroomans. Ja, het is allemaal wat korter tijd. Tot volgende week. Olympische Winterspelen in Sochi. Oh, wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh! Natuurlijk, hier op Radio 1. Het wordt een dijk van een Olympisch boord. Wow. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke middag LOS Radio Olympia. Representing the Netherlands. Nederlander. Oh, oh, oh, oh, Het is wel oh. ook nog 1, 2, 3. 1, 2, 3. De Olympische Winterspelen in NOS Radio Olympia. Olympische kampioen. Ah, dat is echt onwaarschijnlijk. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. 9 9-2, 9-2, 9-2, 9-2. Radio 1. Oh, ho, ho. Het nieuws van alle kanten.